Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. NAVO-landen voeren topoverleg over de oorlog in Oekraïne. De ministers van Defensie van die landen maken zich zorgen... Ze praten vooral over het beschermen van landen in Oost-Europa, vertelt correspondent Sander van Hoorn. Daar zitten nu allemaal tijdelijke bases met eh, landen die daar op tijdelijke basis troepen naartoe sturen. Nederland bijvoorbeeld zit in de Baltische Staten, in Roemenië. Dat is allemaal tijdelijk, vooral ook om de Russen niet voor het hoofd te stoten, was altijd de gedachte. Ja, dat is een gepasseerd seizoen. Dus vanmiddag worden de eerste stappen gezet om permanent en veel actiever die grenzen te verdedigen. Gisteren zei de Oekraïnse president Zelensky dat een navo lidmaatschap er niet in zit voor Oekraïne. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan Rusland. Dat land wil echt niet dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Misschien wel de grootste tegenstander van de coronamaatregelen in ons land is opgepakt. Het gaat om Willem Engel. Hij werd vanochtend in Rotterdam aangehouden. Zijn vriendin filmde het. Rustig, wat is dit? Ik, ik luister even. Ik zal het uitleggen. Je bent aangehouden van opruiming. Ja, opruiming dus. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij langere tijd berichten gedeeld op social media... waarmee die anderen zou hebben aangezet om strafbare feiten te plegen. De veiligheidsregels voor Ridouan Taghi in Vught zijn eind vorig jaar versoepeld. Tot die tijd zat hij volledig geïsoleerd en had hij alleen contact met twee gemaskerde bewakers. Hij kwam waarschijnlijk door de arrestatie van zijn neef, die ook zijn advocaat was. De twee zouden met briefjes gecommuniceerd hebben, volgens justitie onder meer over een ontsnapping. En festivals zijn op zoek naar duizenden medewerkers, want na twee jaar niet of nauwelijks feesten bereiden ze zich voor op een ouderwetse zomer. Die coronajaren hebben wel veel impact gehad, vertelt de belangenclub voor poppodia en festivals, de VNPF. En uh, Om dat te kunnen overleven hebben veel organisaties die in deze sector werkgelegenheid creëren helaas collega's moeten ontslaan. Al deze mensen zijn... Uh, ja om brood op de plank te krijgen, elders gaan werken... en niet iedereen wil of kan op dit moment zomaar terugkomen. Volgens organisatoren gaat het om personeel in alle soorten en maten... van licht- en geluidsmedewerkers tot mensen achter de bar. Het weer lekker zonnig, al komen er vanmiddag wel wat wolken voorgeschoven... maar het is de hele dag droog. Temperaturen van 13 tot 17 graden. Morgen, vooral in het oosten eerst wat regen, daarna ook zon... en met 12 graden is het echt wel wat frisser dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en industrieterrein Boekelermeer 3 kilometer met 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. We hebben ook iets nieuws: ANWB Smart Driver.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 Dean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 Give a little bit of my love to you There's so much that we need to share Lekker kleine vriend, je bent veel meer dan je pa verdient. Jij en je zusje. Zoals je klaar staat grote broer, bloed is bloed, geen grap.